Uh, we beginnen in ieder geval de traditie met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, laten we gelijk maar beginnen met de, de staatsschuldmeter. Die uh, staat op dit moment op 397,2 miljard in het rood. Dat is 100 miljard uh, omlaag gegaan. En dan uh, hebben wij nog de marihuana-index. Oh, die heeft een uh, hele opvallende beweging gemaakt deze week. Die... Uh,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 Ja, meestal gaat alles dan wat een beetje risk is, gaat dan uh, omlaag. En ja, de cryptos uh, ja, gaat... ook. Uh, <laughs> dat ja. uh, is ook één groot bloedbad. Uh, nou ja, de bitcoin, uh, vorige week uh, was het, uh, was het, stond het nog zo lekker hoog. Uh, ja, ik zie hier even kijken, een eurotje is ongeveer op de 11.000. Uh, en nu is hij uh, ja, zeker 2000 uh, eurotjes omlaag uh, gegaan. is dat op... Uh,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 ik heb een gerelateerde berichten. In ieder geval hier iets uit uh, Argentinië. Ja, nou, er is een verkiezingsuitslag geweest, hè? Had ik begrepen. Ja, ja ik weet niet precies wat voor verkiezingen het was. Maar het was in ieder geval wel dat er een, uh, mogelijk een socialist aan, aan de macht zou komen weer. Ik geloof dat het weer die oude is, die Koersen, Koersner of zo, Kiesner. Maar de, de hele peso die zakte 30% in één klap, boom, uh, omlaag. Dat zijn we Aandelen behoorgen. ook, hè? Aandelen ook, ja. En dan ja. Ja, in die munt die zo en, en dan moet je nog bedenken dat Argentini niet zo lang geleden nog een 100-jarige obligatie verkocht voor vrijwaardige rente. Dus dat waren mensen die hadden er zoveel vertrouwen in hadden uh, dat ze 100 jaar geld durfden uitlenen aan de Argentijnse overheid. En nu is het al boem in één klap, krijgen ze 30% minder terug uh, voor, dat, uh, ja, voor die obligatie. Dus uh, ja, maar verwacht dat er dan weer uh, van die feestvierende gelduitgevers aan de macht komen. Maar de bitcoin is groot uh, omhoog. Ik zie dat uh, terwijl die overal uh, omlaag gedoken is naar ongeveer duizend uh, uh, dollar. Daar uh, is hij in uh, Argentinië 12.000 dollar. <laughs> ja, lijkt net als een Zimbabwe destijds. Hè? Ja, dat is een soort premium voor de crypto's. Hè? Omdat, uh, ja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 Hij had wel eens uh, geroepen dat hij een fan van Ayn Rand was. Uh, ja. nou, kijk, maar dan. dat is ook alles wat ik van hem weet. Dus. <laughs> maar. Ja. Maar, maar er was uh, een sterke was... toename voor de peronistische oppositiekandidaat Fernandez. Nou, peronisten, dat zijn wel, uh, socialisten, maar daar hebben ze, in, hebben ze daar een eigen naam aan gegeven. Peronisten naar Peron. Okay. En uh, Fernandez, en die zou, uh, dat, en, zij, die, uh, en zijn vicepresidentskandidaat, de voormalige president Christel.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 Ja, maar er uh, is ook wel uh, goed nieuws en hier een, een, een positief, uh, ja dan, dan moeten we nog even zien of het positief is. In ieder geval een, een uh, bitcoin.com, dat is een uh, bedrijf dat allerlei uh, crypto gerelateerde producten op de markt brengt. Uh, zoals betaalsystemen voor uh, merchants, winkeliers en uh, wallets voor uh, gebruikers en allerlei andere van dit soort dingetjes.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 nog meer berichten hier liggen. We gaan even naar het UWV toe. Uh, Medewerkers van uh, het UWV uh, zijn te druk om uh, uitkeringsfraude op te merken. Oké, okay, waar hebben ze het allemaal zo druk mee dan? Ja, dat, uh, <laughs> dat vragen je altijd af. Daar, die hebben we altijd uh, druk met iets anders. Koffie maar, drinken, sigaretje roken, kaarten. Ja, maar de, de, de minister Kolmees heeft uh, even laten onderzoeken hoe het komt dat...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 Bovendien hebben de leidinggevenden bij UWV veel meer verstand van cijfers en productie dan van kwaliteit en fraude. Ze hebben verstand van productie bij de UWV. Het zijn echte, mm. echte producers. Ze produceren toch een hoop man. producten producten daar, rollen daar de, de, de UWV uit. Echt, uh, ja, zonder die productie van het UWV. Ik weet niet wat we zouden eten. <laughs> ja, ja. Nou, ze proberen, ze produceren natuurlijk nieuwe uitkermisverrichtigden. <laughs> <Ja. laughs> nou, nou daar misschien al, ik al, wat ik misschien afvraag, het, het, is, uh, het, kan, het kan ook zo zijn van dat, uh, dat als ze iemand te hard aanpakken, dat dat ook weer consequenties heeft en dat ze daar misschien bang voor zijn. Als ze ja, dan, dan onterecht blijkt of zo. Ja, dat zouden ze dan misschien niet zeggen, maar die zou wel...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 Mm. Ja, daar staat hier Frankrijk 39,4 en uh, en het Verenigde Staten 43,2. Daar zullen veel mensen die daar verbaasd over zijn, want het is altijd ja het Verenigde Staten dat is zo'n doggy uh, uh, dog, -dog uh, maatschappij daar, daar betaal je bijna geen belasting. Hè? De belastingdruk zit dus op de tweede plaats achter Nederland. Uh. Ja, en Frank, Frankrijk ik, ik, werd altijd als hoogste in mijn in mijn uh, ik hoorde ergens belasting in Frankrijk belastingdruk was de hoogste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 uh, uh, voor onze, onze luisteraar die in uh, Finland woont. Uh, <laughs> ja. Hij betaalt um, dat in, in Amerika ook nog eens gewoon een, uh, dubbelbelasting. Want je betaalt dus voor die, in de staat waar je woont. En dan ook nog eens uh, aan de IRS. Uh, dat is federaal. Ja, gemeente, staat en federaal. Maar hij hebt natuurlijk in Zwitserland ook. En in, in, in Nederland kan je zeggen, ja, je betaalt ook bepaalde belastingen. Ook provinciaal toch? Je hebt gemeenten en, uh. en provinciale uh, lasten, waterschapslasten en zo. Die zijn provinciaal geloof ik.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 Ja. ja, ik vond dat zo'n rare opmerking, dan nemen ze dus, ze, ze houden een Zaandammer aan en die werd betrapt met 700.000 euro in een verborgen ruimte in zijn Renault Twingo. Dan weet je dus gewoon, dat voor een verborgen ruimte moet je een Renault Twingo hebben. Uh, <laughs> maar die is weer op... Kan je daar nog iets in verbergen überhaupt? <laughs> <laughs> ja, ja. 700.000 euro is aardig wat ruimte heb ik neem dat in. Maar het is ook vreemd dat. Ik ben bijvoorbeeld nooit staande gehouden. Dat ze in mijn auto. allerlei matten gingen weghalen. om een verborgen ruimte te zoeken. En dan zei. Oh, ja. U ja, heeft geen 700.000 euro. Dus ik denk dat ze al wat wisten. Dat, ja. dat, dat daar wat te halen viel. Maar. Uh, ja, dan moet hij boete betalen van 70.000 euro. Nou, ja, 10%. Um, hij, hij moet het geld inleveren. en daarbovenop 70.000 euro boete betalen. maar hij wordt niet verder vervolgd. En dan krijg je toch een berg lui. die, die zich helemaal. Uh, uh, op de druk zitten te maken daarover. Weet je wie het zijn? Zijn het weer drie hysterische twitteraars? Uh, nou, we hebben het hier over. Uh, even kijken hoor. Een uh, politici geloof ik. Oh, ja. Uh, de uh, Joost, Joost Eertmans, oud-wethouder in Rotterdam. En zelfbenoemd bestrijder van onrecht. Noemt de beslissing oh. van het OM. Heel erg opmerkelijk en zeer ergelijk. Twee weken onderzoek, dat is wel heel erg kort. Het kan toch niet zonder, uh, toch niet zonder crimineel doel zijn. Zeven ton.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 Er ja, zijn niet de veel. temportijen pot van de politie, wordt alleen maar voller. Uh. Ja, er, er zijn niet veel onderdanen waar je 7 ton van pikt, zomaar. Dus of 770 ton. Uh, uh, 770.000 euro van, van ja. kunt pikken. Dus ja, ik denk dat, uh, dat ze die, die zo'n productieve onderdaan, die willen ze gewoon graag weer op de straat hebben. Want die, die, die, die rijdt de volgende dag weer met vijf ton voorbij. Zoals ze zeggen, maar vanavond zit hij weer aan de champagne. Nou, hup, dan kan je gelijk die champagne ook weer gaan stelen. Dus je kan gewoon, de hele politiedienst kan je, kan je gewoon een continue vijf laten hebben op één op zo gast. Ja, ik vind het wel opvallend, dat zo'n politicus... Eh, want het gaat natuurlijk over een hele individuele zaak van iemand die... Eh, ja, waar, waar de politie in de, in de auto gesnuffeld heeft, laat ik het zo zeggen... En dat zo'n politicus dan zo'n uh, uitgesproken mening over zo'n individuele zaak uh, heeft, want dat is toch wel een beetje strijdig met, het, uh, met de scheiding der machten. Ja, uh, oh, Hij heeft wel, geen hij macht, ja meer, aan de... he, heeft macht meer, hij heeft geen macht meer. Een oud-wetouder. <laughs> oh, nou, nou, hij zit volgens mij, uh, Eerdman zit nog bij uh, Forum voor Democratie, zit hij een beetje. We oh, ja, en... we even kijken wat hij tegenwoordig doet? En leefbaar Rotterdam. Ja, daar zat hij bij, toch? Ja, maar daar is hij volgens mij ook nog wel, uh, het, het, het, hij is nog niet pensionado, daar is hij nog wat jong. voor. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Maar ik vind het wat er ook staat, dat hier, hoewel in het directcircuit vele honderden miljoenen euro's rondgaan, heeft het afpakken van 8 ton volgens Koen een wel degelijk effect. Op deze manier pak je ze het hardst aan, je treft ze financieel, ik vind het een wijze actie. Dat denkt ook Jehim de Graaf, persvoorlichter van het landenpakket van de OM. Er is nu iemand die 8 ton mist, dat is toch veel geld. Ze, ze hebben het alleen maar over de persoon die 8 ton mist. En hoeveel pijn zou het bij hem doen dat hij 8 ton mist? Nou, het doet best wel veel pijn. Nou, de anderen zeggen, nou, het doet niet zo heel veel pijn, want er zit weer aan een champagne. Nee, nee, het doet toch wel heel veel pijn. Maar het gaat erom, zij, zij jatten gewoon. Zij, je, ze kijken alleen maar naar de, naar de strafkant, maar niet naar de inkomstenkant. Wij halen 8 ton binnen. Maar dat, dat blijft totaal onbe, onbe, uh, uh, onbelicht, hè, waar, daar, waarom de overheid opeens 8 ton aan drugsgeld mag uitgeven. Daar, daar zegt niemand een vraag bij. Ze zeggen niet van, nou we hebben toch acht ton opgehaald hoor, dat is niet niks. Nou kunnen we er nog leuk van, uh, leuke dingen van doen allemaal. Nee, ze richten zich alleen op de, uh, net zoals bij belasting ze, ze richten zich nooit op de kostenpost bij de overheid. Over wat het allemaal kost. Nee, je krijgt gratis gezondheidszorg. Niet dat het, dat het kost je 500 euro per maand, nee.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 Ik heb Over Joost Eerman gesproken, Hij is, zijn politieke carrière loopt echt tot 2018. En er staat verder niet bij wat hij tegenwoordig doet. Hij is alleen nog jurylid van de Pim Fortuynprijs. Verder doet hij geen ene fuck meer. Dat kan commentaar geven. Ja, daarom is hij naar je Twitter, twitteraar, heeft geen fuck meer te doen. Hij wil weer een baantje. Ja, nou ja, mocht iemand nog weten wat Joost Eermans uh, tegenwoordig doet. Uh, je mag het gewoon in de comments gooien of uh, op de Telegram groep.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 ja, yeah. dit yeah. is. Het oh, is een beetje als die ene, uh, weet je wel, van die ene bij de uh, Lord of the Rings. Die ene die dan die, die ring, uh, uh, die smiegel, die uh, zijn ring kwijtgeraakt dus is. Ik al zo'n power kwijt. <laughs> ja, ja. Uh, precious, precious. <laughs> <laughs> ja. Ja. Die vet die op die, uh, die EU-president leek. <laughs> Nee, die, die smiegel die lijkt een beetje op, hoe heet hij nou, uh, Guy Verhofstadt, vind ik. Nee, <laughs> ja. nee maar goed, uh, we hadden nog meer berichten. Ja, er was nog een beroving, twee tweetal beroofd. in Hongarije en vervolgens ontvoerd en uh, ja, opgesloten. Vanwege hun voorraad drugs die ze wilden verkopen. Het gaat om een jongen van 21 en een uh, iets van 22, waarbij gezegd wordt dat die ene van 21 een topatleet is. <laughs> um, die ja, werken heel goed, kan je zeggen. Ja, ja, ja. <laughs> maar uh, in ieder geval de politie was sneller, uh, klaarblijkelijk. En ja, ze zijn uh, beroofd, ontvoerd en uh, opgesloten door de Hongaarse politie. Want ze waren op een festival, uh, ja, dachten ze hun een, een slag te slaan. Een mooie klapper te maken, zoals dat heet. En uh, helaas, de Hongaarse politie gooide roet in het eten. Ja, ja dit waren dan ook mensen die, ja, die liepen over dat veld heen en <laughs> zeiden de zwermkopers op zee. Het, het viel ook wel uh, vrij op, geloof ik. Uh. Maar het is het well, is wel snel aangepakt, hè, werd gezegd, hè, met flyers en zo. Ja, prijslijsten hadden ze. Mm. Ja. Het, uh,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 Ja. Ik zou zeggen, dat, uh, dat moet je dus, je moet dus uh, zeg maar, twee, drie keer moet je zo'n festival helemaal, moet je alles uitverkocht raken om uh, zeven tonnen bij elkaar te halen. Hij ja. ja, ze hadden ook nog wat in een tent liggen. Je dus, dus, die, die had de fonds in de auto en nog de fonds in de tent. Ja. Ja. Maar ja, goed ja, noemen we ondernemersrisico. Hè? Dus, je kan beroofd worden. Nou. Helaas ja, helaas Want Ik denk dat heel veel van die mensen niet doorhebben hoe dat, ja, hoe dat in sommige landen werkt. Dat je voordat je naar een bepaald land gaat, dan zou ik zeker. Ik bedoel, als je naar Thailand gaat, kun je gewoon dood worden voor ja. drugs. Ja, het is toch wel handig om je daar een beetje in te verdiepen voordat je dat gaat doen. Altijd eerst de ambtenaren en de juiste agenten. Ja, ik weet ook niet of het makkelijk is als je net, uh, <laughs> nee, in een vreemd land zit. Dat is ik niet zo. En dan moet je dat, dat moet je ook weer bij de prijs oprekenen. Dat is ook een investering natuurlijk. Ja. Dus, uh, nee, wat je ja. eigenlijk moet doen is inderdaad een heleboel mensen hebben. Als je, <laughs> denk ik, als je het praktisch aanpakt, is een soort decentraliseren. Dat je ja, gewoon ja. gelijk al met honderd uh, verkopers zit of zo. Dat ze, dat ze niet genoeg cellen hebben om dat af te handelen. Dat, dat, dat is ja, natuurlijk ook voor hun een, een reden, denk ik.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 dan wares pushen, dan moet je ja. zo flink, flink in de verkoop gaan. Maar dat hier een grafiekje bij van het aantal Nederlandse gedetineerden in het buitenland, en bijna, ja, meer dan de helft is drugsgerelateerd, wereldwijd. Dus er zitten mm. 1930 Nederlanders in buitenlandse gevangenissen en 1081 daarvan zijn drugsgerelateerd. Mm. En dan zie je de, in Duitsland, zijn inderdaad, de helft uh, drugsgerelateerd, er zitten 200 van de 400 ongeveer. Spanje, meer dan de helft. Frankrijk, drie kwart, denk ik, zo te zien, is drugsgerelateerd. En in de Verenigde Koninkrijk maar een kwart of een derde of zo, dat is wat minder. België, een hm. kwart. Turkije is ook het meest drugsgerelateerd. gerelateerd. Dus eigenlijk, ja, libertarisch gezien, is, is, is, is het geen crimineel, drugs drugsgerelateerd. Dus er zitten daar een aantal lokale belastingbetalers, die moeten een Nederlander van kosten, uh, onderhoud en bewaking voorzien. En hm. verwarming voor iets waar, wat helemaal geen misdaad is. Want als die mensen zijn drugs niet willen kopen, dan hoeven ze die drugs niet te kopen. Dan hadden ze helemaal niks te maken gehad met die gast. Ja. En nu worden ze wel gedwongen om zijn gevangenisbezoek te, te bekosten. Ja, nee, goed, dan gaan we nog even naar de boswachters toe. Hè, want die hebben ook hun zakken weer gevuld. <laughs> want het heeft alles te maken met de wolf. Dit is gewoon een bericht dat het zegt gewoon van we moeten meer wolven uitzetten. Dan kunnen we meer <laughs> scoren. <hè. laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, dit is gewoon dat uh, verhaal... Dat er gewoon niks is waar ze geen excuus voor ze kunnen verzinnen om geld aan te verdienen. Dus is er is eigenlijk een keer een wolf gesignaleerd in Nederland. Het was al heel erg van, oh jee, er is een wolf in Nederland. We zijn weer, hebben weer een wolf. Er uh, zijn er zelfs drie wolven geloof ik. Of wat is het? Ja, drie jonge wolven gespot op de Veluwe. Nou, helemaal, het is een hele vare foto met maar er waren een paar pixels. Als ik zo kijk, dan lijkt het meer op wild zwijn dan op een wolf. Maar, oké. Okay. Uh, een beetje fantasie, kun je een wolf okay. inzien. Ja, een beetje fantasie inderdaad. Als de in mij geboren welpen ouder worden, dan zal het aantal bejaarde prooi dieren even toenemen, denk Jasper. Jonge wolven zwerven uit in hun tweede levensjaar en trekken dat mogelijk naar het buitenland. <laughs> ja, dat is een van de interrelen. <laughs> tot ze daar worden ze daar op te bonden ja. hé hey, pap zijn we al in het buitenland nee nee dit is nog niet de grens nee, ik heb, ik heb de papieren klaar dus, uh, we worden het besef van het buitenland onze, onze nationale grens maar uh, de boswachters die bekeuren wolftoeristen. Dus dat zijn mensen die denken, oh dat is gaaf, we hebben een wolf. Nou, we gaan we even kijken naar die wolf. We hebben even zien, uh, met mijn 400mm lens ga ik, uh, ga ik even op de wolf af. Nee hoor, staat er een Nederlandse, de, de, de, een Nederlandse boswachter die jaagt op, uh, op wolftoeristen. Uh, boswachter, hebben, Hennert, ze, zegt, hebben ze dan ook een, een, een lokwolf? Ja. <laughs> Ja, ja, ja, dat zou mooi lokken Lokwolf, al die toeristen met die camera's erop af Ja, gesnapt, ze moeten ja, ja, ja. ja, er worden uh, talloze regels overtreden dus daar, uh, wordt zo te, In de afgelopen vakantieweken toeristen bekeurd die regels overtraden in de hoop een wolf te zien Geen honderden, maar wel tientallen Okay. Tientallen mensen beboet. Hij dus, had gehoopt uh, op honderden, maar hij kreeg er zeker Ja, ja, ja. Dus hij Een beetje teleurgesteld. Broek, broekriem een beetje aanhalen. Of hij kan <laughs> natuurlijk gewoon meer boete per, per uh, toerist kan hij opleggen. <laughs> <laughs> het, is, uh, het is wel triest. En, en dat is dan: hier zie ik hetzelfde. Het is iemand van Staatsbosbeheer. En dat is die club die zo massaal in Nederland bomen omhakt. Ja, ja. Voor het milieu. Ja, bomen omhakken voor een beter milieu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 Met dus, dus, uh, ja, goed, dan moet je met een boomdeskundige praten. Het is mij wel eens een keer uitgelegd. Dus. Nou, het, is, het idee is, geloof ik, dat je biomassa in de elektriciteitscentrales uh, mikt. Ja, mee, dus ze dus, kunnen en er ook wat biomassa, aan bij doen, inderdaad. Daar, dat doe je dan weer. Dat is duurzame energie. Dus bomen ja. omhakken en in de fiksteken, steken, dat is duurzamer dan aardgas. of... Uh, maar kijk, als die boom dan omvalt en die laat je gewoon een tijd liggen en.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 Nee, nou, had te maken dat ze niet te veel uh, bomen op elkaar wilden hebben, zoiets. Dan uh, moeten er moet tussen de bomen uh, weer een beetje ruimte zitten. Zo, zoiets. Maar uh, goed, ik kan wel een keertje iemand aan Ja, Dat hebben we ook gedaan. We hebben we het al het andere, lullen, we er eerder over gehad volgens mij. Het een of andere diersoort of een vogel die was er niet meer, want dat had te weinig ruimte tussen de bomen. Daarom <laughs> kappen ze daar bepaalde gebieden. Maar ik geloof dat de Nederlandse bevolking er niet zo heel enthousiast over is. Want je ziet overal allerlei bossen omgehakt worden.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 Hij uh, kan ook niet, want uh, wie zijn landsadvocaat? Zijn ook niet gewoon ex-politici of zo, mens me, mensen met uh, lijntjes naar bepaalde partijen en zo? Nee, want dat dus is op die een manier ontwoord. een gunst bewezen wordt. Uh. Ja, kijk, ik, ik, een, een landsadvocaat, dat is een advocaat van het Rijk, dus dat moet Europees worden aanbesteed. Dus één keer in de Sofotheid, dan zie je een tender en dan uh, voor een nieuwe aanbesteding vaak voor vijf jaar.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 Dus iemand die, uh, die, die, die wat dubieuze dingetjes heeft gedaan met, uh, met, met drugsbaronnen... ...die zal niet zo snel uh, de, de advocaat van het Rijk mogen mm -hmm. worden. Dus uh, ja, dan, dan, dan blijven er echt denk ik een beperkt aantal kantoren over. Moskovic misschien? <laughs> nee, die niet natuurlijk hè. <laughs> nee, die, die niet zo snel. Die is uitgesloten. <laughs> Ja, hij accepteert ja, de wel de... contant geld, <laughs> dan kunnen ze die, de, dat geld dat ze bij die, uh, dat, dat ze die auto hebben gevonden kunnen ze dat hebben. moskva Moskva voor 1 uur. <inuren. laughs> <laughs> Ik vind ja. trouwens die naam van de advocaat van het Rijk dan wel uh, grappig, die heet. Pels, Rijken, Drooglever en Portuin. <laughs> What's in the name? Uh, nee, dan gaan we nog even naar het volgende bericht toe. Uh, een opheldering over uh, ja, de belastingconstructies van Uber. Ja, die zullen ja. toch niet van Die van Nike en noemen op andere <laughs> grote bedrijven. Nee, maar er was juist ja, een heleboel te doen geweest. In Nederland was een belastingprijs in dit soort constructies mochten niet meer geheime afspraken met de belastingdienst en mm -hmm. ja, Nederlandse politici die daar dan, ja, die, die, die alleen maar zien dat hun overheid meer geld ophaalt, die waren daar dan verbolgen over, want dan, ja, alles, dan zou dat in een ander land worden opgehaald, of zo. dat was hun idee of, of dan zou er meer worden opgehaald. Maar nou heeft Uber, blijkt dus dat Uber die heeft het intellectueel eigendom ondergebracht in een briefbusfirma firma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 Nou ja, dat is een makkelijk cadeautje om weg te geven denk ik. Uh, yeah. Geen cadeautje belasting uh, niet, uh, niet te betalen. Dus, uh, het is, uh, ze zeggen over de eerste 6 miljard winst zullen wij jullie niet beroven. Maar ja, dan uh, moet ik nog zien dat die 6 miljard een winst gemaakt. Ja. Hm. We zullen ook inderdaad een andere deal kunnen maken gewoon over de eerste euro die jullie <lacht> ja, <we> zullen. Uh... <lacht> we dat jullie zoveel zoveel is is zo nieuw hoor. wisseltie hoor, kijk zo nieuw is dat <lacht> De eerste beursgenoteerde multinational, uh, die, uh, dat was VOC. Die heeft de eerste 40 jaar, of 45 jaar geloof ik, geen winst gemaakt. Oh. Ja. Ja, hier staat ook, ook Kamer Kamerlid Nijboer van oppositiepartij PvdA. Ik weet niet, kan je PvdA nog een oppositiepartij noemen? Een splintering. <laughs> Reageert onthutst hij: Er is een politicus onthutst. Dat Uber belastingparadijs Bermuda verhuilt van Nederland, laat zien dat belastingontwijking in ons land nog veel harder moet worden aangepakt. <laughs> dus, uh, denk maar, in wat voor planeet leven die lui? er komt een verliesgevende toko naar je toe, die, die zet zijn hoofdkantoor op in jouw land. Die, maakt dat, die heeft een hele berg verliezen uit het verleden staan. Die gaat alleen waar verliezen in de, in de voorzienbare toekomst maken. En ja. daar, daar zie je dan dat er, dat er dan. Dat is hier een reden om onthutst te zijn. Wat, wat maakt het überhaupt uit als een verliesgevende toko zich uh, in jouw land vestigt? Nou, ik denk eerder dat ze. Uh, die verlies moeten die... gaan belasten. Dat denk jij. Misschien als ze belast belasting op verlies doen. dan gaan bedrijven winst maken. Hey, ja. Slim hè? Ideetje, ja.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 Ja, nee, ja. Ik, ik kan me voorstellen dat de taxibranche al een beroertje dood heeft aan Uber. Maar ja, ja, dus Uber mag dus in Nederland die... toch al eigenlijk niet functioneren. niet echt Ja, maken. ze mogen in Nederland als, gewoon als taxibedrijf ja. fungeren. Ja. Dus dus ze er zijn er gewoon een, wat duurder dan in de rest van de wereld. Dus ja. Ja. Ja, het is wel zo dat de B van de A, even los van het belastingverhaal, dat die er breder mee bezig is. Hè? Want mm -hmm. ze hebben het ook over de...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 wat voor uh, een, een P van de Aar Sodom en Gomorrah is. Hè? Het is bijna een uh, bijbels uh, uh, weerstand hebben ze tegen bedrijven als Uber. Uh. Je merkt ook inderdaad in het nieuws en zo. Dat, dat, dat, dat viel mij wel op. Dat als je, want ik, ik kijk dan voor nog even uh, om, te, om te, te kijken wat er leeft. Ik kijk nog wel eens uh, journaal en zo. En dan uh, zie je echt elke keer weer een negatief bericht over Uber. Omdat er een Uber chauffeur ergens roekeloos heeft gereden of zo. Ja. Dat een Uber chauffeur nou, ergens een ongeluk gemaakt heeft. Terwijl de ja, taxichauffeur. heeft iemand gediscrimineerd. He, ik zie hier ja, een ja. vrouw met baard aan een, uh, aan een uh, strippaal staan. Uber passagier kan klagen over discriminatie. Uh, uh. Uber, Uber moet betalen aan aangeronde vrouwen. Homostel, we zijn bespuugd door chauffeur Uber. <laughs> dus dat is allemaal. Uh, <laughs>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 Terwijl dat is allemaal het probleem van iemand anders. Als jij auto hebt, ja, dan moet je APK doen. En je kan een boetes krijgen als je over straat rijdt. Je, je over straat rijden met een auto is bijna niet zoals, als dat je als, als zebra een rivier met krokodillen overzwemt. Dat is ongeveer uh, overal flitspalen. en Je kan uh, beboet worden. En <coughs> ja, dan moet je toch een hoop benzineonderhoud. Ook als je een woning hebt. Ik bedoel, de dus, die, die doen een Airbnb, omdat ze gewoon ja...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 Ik gaf ze graag een fooi, want ik denk van, ja, hebben je, tenminste bij een middelde taxichauffeur had ik dat nooit eigenlijk. Had ik eigenlijk altijd idee dat ik opgelicht werd. <lacht> en wij hebben die uber ja. niet. De prijs is gewoon duidelijk en zo. Nou, ja, dan geef je nog gewoon een extra fooitje toe, want dat was een aardige man. Het een interessant verhaal verteld en uh, had allemaal flesjes water in de auto voor ons. En uh, ja, het is, uh, zet onze favoriete zender op en... Uh,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 Het uh, uh, uh. wordt vaak aanbesteed. In sommige steden heb je maar één uh, uh, taxicentrale die mag alles en de anderen die mogen helemaal niks. Uh, uh, uh. En ik zoveel tijd, dan wordt er zo'n tender uitgeschreven. Nou, dan komen alle wel van die boeven op af. Ik moet er wel even bij zeggen dat mijn ervaring in Amsterdam is, is ook alweer uit de jaren negentig ja, inmiddels. Dus, uh, ik heb niet uh, uh, in Amsterdam niet meer in een taxi gezeten.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 Nou, dan heb je dus inderdaad ook hier en daar uh, wel uh, overheden die, uh, ja, die, die, die best wel uh, denken in, in een grote overheid. Hè, Californië is zo'n uh, zo uh, voorbeeld, want uh, daar wordt overwogen om uh, Uber te gaan verbieden met een nieuwe... In heel app. Californië? Ja. Oeh, en uh. wat is de reden? Uh, nou, ze noemen het uh, exploitative ride-sharing right company, such as Uber. Hm. Oké, okay, so centrales doen dat niet of zo? Hm. Uh, nee. Were were... Exploit uh, dat is de... gewoon als iemand vrijwillig kiest een bepaalde job te doen. Hè? Ja. ja nee, dat Omdat het zijn echt... beste optie is. En nu gaan ze, gaan ze zijn beste optie verbieden eigenlijk. Dat hij ziet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 Daar komt er wel mee, want dat hebben dat systeem is, die, die vergunningstelsel hebben in, in, in, Californië ook. Dus je moet 100.000 euro betalen om met je eigen auto mensen te kunnen vervoeren. <laughs> ja, ja, hey, maar ze willen dan eigenlijk dat de, dat de chauffeur, uh, dat die, uh, dat die in loondienst komt.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 Koninkrijk dacht ik dit hoor. Dit is niet in uh, Amerika, maar het is een beetje allemaal ja, van ja. hetzelfde. In UK. Uh, ja van hetzelfde laken en pak. Ja. En daar heb je bijvoorbeeld een reclame van Philadelphia. Volgens mij is dat een kaas of zo? Philadelphia cheese. Ja, zo, zo, dat kan je op je brood smeren. Dat zo. Nou, ja. smeerkaas. Ja, dat is wel lekker. Je kan ook met, dat doe ik altijd. Ik zo'n Philadelphia en dan heb ik zo'n chips uh, van die horentjes. Ik weet even de naam niet, maar ik ga ook geen reclame maken. Hé, hey, wacht Als je even, ja, reclame zit te maken, dan moet je wel weten. Maar wel dat je betaald wordt ervoor, hè. Dus ja, ja, ja, daarom maak ik ook geen reclame. Die scheps, chips, en dat die zijn heel lekker. Die kun je zo erin doen. Oké, okay. dat is lekker. Ja, dan kan ik veel af, van. via Maar goed, uh, ja, verder. ja, dat mag niet. Ja, de zijn twee reclames. Uh, verboden onder de nieuwe UK gender stereotyping rules.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 dat is wat ik zie op het fotootje hier. Wat is mis met de vrouw met de kinderwagen? Ja, dat is een gender stereotype. It shows <laughs> de vrouw in de jurk is dat ook dan, hè? En, en, uh, gewoon een vrouw die vrouwendingetjes doet. Uh. Uh, wacht even, voor. Uh, three people complained about the ad. <laughs> Volkswagen. <laughs> <laughs> dit zijn dit een mooi aantal, drie. Is ja, waar, nou, waar, waar drie het hysterische uh, twitteraars, denk ik. <laughs> het ja, was uh, Mercedes. Um, er kunnen nog meer zijn. Geweest ja, Japaner of zo. Het is ook wel een beetje een, een, een Volkswagen-achtig iets, toch? Je staat: <laughs> A four-wheeled carriage for babies. Nou. Er staat hier: It showed a sleeping woman and a man in a tent on a sheer cliff face. Two male astronauts float, floating in spaceship and a male para athlete doing the long jump. But before cutting off to the final scene, showing a woman sitting on a bench next to a pram. And that is then uh, kind of like a gender stereotype. In the woman in a caregiving role. Yeah, that will you take me up. And, uh, and men design engaged in adventurous activities. That is a ruimteschip.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 Dat het vrij te zeggen. de hele auto is afgefikt. <laughs> beetje, een beetje een ja, lach als ze euh, die, die raket naar de met raket naar mars gaan. <laughs> er moet wel geen man erbij. <laughs> Inderdaad, ze hebben ook nooit ruzie, vrouwen, onderling. Dus, uh, ja, het, het, het is gewoon helemaal, helemaal de weg kwijt. Dit. Ja. Maar het is heel. Gebruiken. Want ik zat laatst aan Netflix en denk ik ga weer een science fiction film kijken. En het is gewoon een uh, ja, bijna helemaal vrouwelijke manning. Ook met zit in zijn ruimteschip en uh, er zijn ook enorme uh, testosteron uh, baasjes die continu uh, uh, enorme macho doen en uh, ik ben hier de baas. En dan, die, uh, dan is er een uh, vrouw die dan de baas is. is er een, een man die wil dan ook de baas zijn. Die, zegt, hey, die, die gaat dan op een gegeven moment gaat geweld plegen om haar uit de weg te ruimen. Dan komt ze weer bij en dan uh, ruimen ze hem uit de weg. Dat uh, is een enorme competitieve drift. Als je kijkt wat je in een ruimteschip nodig hebt, heb je natuurlijk allemaal hele rustige mensen nodig. Dit, dit, dit ruimteschip zat helemaal vol met psychopaten eigenlijk. En vo en voornamelijk vrouwen. Ja, enorm emotioneel. En, uh, ja, het lijkt me dat als je zo de ruimteschip, dat is toch een heel stukje... Uh, ingewikkelde techniek, dat je daar gewoon mensen moet hebben die hun hoofd heel koel cool kunnen houden en niet te veel power en, en mannetjesputters. Ah, ik denk dus op... dat zelfs uh, dat ruimteschip met vrouwen dus, we dus ook wel een, uh, een selectieprocedure hebben om te zorgen dat in ieder geval wel de meest stabiele <lacht> mensen dat schip in gooien. Denk <lacht> ik toch? Of niet? <lacht> ja, ik, ik moet nog zien. Dat naast NASA is wel overheid, hè? Ja, nou, ik denk...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 Okay, het ja. is wel ook uh, onderdeel voor een Big Brother-achtig programma. Dat je die vrouwen gewoon continu het beeld hebt dat ze ruzie krijgen en dat soort dingen. <què>? Ja. <tek laughing> ja, ja, ja, ja, Er ja. zitten er een paar camera's op, dan kun je nog geld <tek Pizza> over dienen, ja. <g ABC> ja. Wat ik wel apart vind, is want vroeger was het zo dat in de kolonie, hè, wat, want als je ze ja, niet moet vergelijken met vroeger, die, die uh, ruimtekolonieën, dat is, uh, in het verleden werden de koloniën, daar werden altijd de, de, de, het uitschot gedumpt eigenlijk. Dus de, de alcoholisten, de, ja. de, de, de wonenaars, de mensen met strafblad, noem maar op. Alles werd in de koloniën gedumpt, toch? Vroeger? Ja, ja. ja dat is, uh, dat, uh, de, ik, ik denk niet dat dat nou gaat gebeuren, maar, ja, maar, maar, maar gewoon, nu uh, de Christen mensen Christen op Mars zijn een soort altijd... doodstraf eigenlijk. Hè? Ja, ja, maar dat was vroeger naar Amerika ook eigenlijk, want ja, de eerste kolonisten die, die sturen we allemaal uit. Mm, dus toen dachten ja. ze, nou ja, mooi als ze daar onze uh, gevangenen naartoe sturen, die sterven, dan, dan zijn we er ook vanaf. weet maar, je Maar die, die hadden ook een soort socialistisch model, die eerste uh, kolonisten. Ja, uh, ja dus ik denk ook dat ze dat expres gedaan hadden, van, dat ze weten van, nou ja, dat werkt toch niet. Dus dan, uh, <laughs> dan werken ze zichzelf een dood toe. Maar dit is met die ads, ads terug te komen. Wat ze prezen is dat Mondelez UK argued that the ads showed a positive image of men with a responsible and active role in childcare in modern society. Uh -huh. It said it chose to feature a pair of fathers to avoid the stereotype of new mothers being, irrespons uh, being responsible for children. Zie je twee mannen met een kind en een buggy. Uh -huh. En yeah, ja. Yeah, uh,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 cockroaches krijgt, of wat is het, wormen of... Ja, uh, nou, uh, nog in, erger, uh, overkroketten. Over <laughs> over overkroketten, oh. oh. <laughs> Wat is er gezonder als uh, kroketten die in structuur uh, zijn? Er zit nog steeds een heel dik laagje koolhydraat omheen en uh, de rest is... Uh, daar uh, val je ook niet vanaf, maar uh, het heeft in ieder geval niet in de frituur gelegen. Dus, uh, ja. Nee, maar het is ook helemaal niet meer dat de, de, de klant staat ook niet centraal, het gaat uiteindelijk gaat het alleen nog een virtue signal Van Kijk eens, onze kro roketten redden een milieu of zo. Dit ja. zijn wereldverbeterende roketten. Was... Sojaproducten. Soja ja. Daar is een hele regenwouden voor gekapt. Ja. Maar dat is goed voor milieu. Deze tofu burger helpt u de planeet te redden van de onderarm. Het smaakt voor meter allemaal. Er is een hele dus niet... voor gekapt. Voor jouw tofu ja. Maar ja. het is helemaal bedoeld om je daar uh, een gevoel voor te geven. Dat je, dat je heel heldhaftig bezig bent. Het is allemaal zo triest. En zo doorzichtelijk. <laughs> dat, uh, maar, ja. Ja, ja Dan is het de Epstein-tijd. Dan zijn we ook om, uh, uit, aan het einde van het programma gekomen. Maar ja, jij had het al verspild, uh, Zeg je? Ik ga dan alvast weg. Uh, oh, oh jee. Jeri, ja. die kan Epstein ja. niet meer worden. Ja. Ik, uh, ik, ben weer, uh, <laughs> ik, ik ben niet op het, uh, op het, uh, op het, uh, op het hoe noem je het? Het uh, eiland gereisd. Nee. nee. Uh, Wil je ook niet weten wat er gebeurd was? Nee. Nee, nee, nee, nee. Daar ga ik niet over speculeren. Ik ga slapen, ja. mensen. Werk... Oké, okay, goed. Ja. Dankjewel, Jullie Leuk dat je er was. Ja, doei. Uh, ja. Hoi. Nee, in werkelijkheid hebben ze daar allemaal lopen pim pam petten. Maar uh, goed, uh, ja, er, er zijn complottheorieën natuurlijk: uh, dat er uh, andere dingen gebeuren. Maar uh, ja, goed. Uh, we gaan er niet over speculeren, uiteraard. Maar ja, ja, ja, ja. Peter die had wel natuurlijk uh, heel lange tijd uh, aangegeven van, uh, dat het zo zou eindigen. Ja, ik stond er zelf ook een beetje van te kijken eigenlijk. Dat het nou. Uh, echt, <laughs> die, uh... Je, je snapt wel de hele <laughs> tijd van. Ja, die wordt vast, uh, vast zelf. <laughs> nou uh, ja, dat is natuurlijk zo dat uh, dus als, als iemand. Uh, die, die, uh, Wat is het nou? Gre Greg Webb. <laughs> Gary Webb. Gary Webb. Gary Webb. Die net als Gary Webb vanuit een mogelijke engel zichzelf door de achterhoofd geschoten <laughs> heeft, twee, twee keer.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 Ze dus werden dat ook allemaal opgenomen. Die, die, ik durf te wedden dat die allemaal gedelete zijn hè, zomaar, dat is veel filmroletjes. Ja, ik denk Sabrenie dat het Sabrina Satin daar <laughs> tegenaan gegaan is, die hebben ze die ja. hele dvd's ontwikkeld, die hebben ze in uh, weg een chemisch bad gegooid om te, om te ontwikkelen. <laughs> oh, hoort het niet met dvd's? Ja, ja, ja, behalve de enige wat dan overblijft zijn de mensen waarvan ze het niet erg vinden als die gepakt worden. Maar van Klintel staat is verdwenen. Ja. <laughs>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 en uh, weet ik niet wat voor uh, hoge Bach's bekleders en, uh, en dan nog uh, ja, dan, dan, dan opeens is die uh, ja, pleegstel zelfmoord. ja, we weten ook niet wat heeft even kunnen gebeuren ja, bewakers liepen net uh, het is, uh, nou ja het is ook met die, met die maffia figuur laatst, de Whitey Bulger die werd ook opeens uh, werd, uh, die was ook zo'n bescherming opeens kwijt en uh, ja, aantal bewakers keken even de andere kant op en uh, ja, hij zat uh,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 dat nu wel een beetje het morele, morele gezag is verloren. Ja. In ieder geval in de VS. Ja, maar dan kan je bij, eigenlijk bij, bij ieder bericht wel, bijna wel, zeg maar. Uh, trouwens, je had ja, toch Ja, maar een dit werd veel lijstje. breder gedragen dan... Kijk, er zijn ja. natuurlijk dingen waar wij ons zorgen over maken... of waar wij zeggen van, nou, er klopt niks van... of dat is onzin. Maar er zijn de meeste mensen die gaan daar niet in mee... maar bij, die, bij, dit, bij dit soort zelfmoord... Ja. Dan,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 ja, wacht even, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Of zouden we er gewoon helemaal geen punt zijn? Ik weet niet. Uh... Ja, dat zou wel eerlijker zijn. Want de democraten die willen dan uh, gun hebben. Oké, okay, leveren jullie dan de wapens in? Ja, en dan heb je je persoonlijk wachten. aan Trump overhandigd. Uh. <laughs> ja. Dat <laughs> uh. is wel zoiets... heel gek. Want, uh, die, uh, je hebt van die linkse actie, actiegroepen. Die dan allemaal zelfverdedigingscursussen gaan doen. Waar dus ook weer wapens bij werden gebruikt, weet je wel.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 Er werd enorm veel gemimed. Iedereen die, ma die maakte de ene meme naar de andere. Dus het is van vandaag. Blijf maar doorgaan. En dat zijn nou hele goede vaken. Ik zag vandaag eentje voorbij komen. Dan zie je zo. Dit is een fotobakket van Stalin. dan zie je Stalin naast een man staan die later in ongenade raakte. En dan hebben ze die foto. Die hadden ze die, hadden ze die gast eruit gehaald. Want die, die was dan de, de generaal of zo. Of de adjudant. Die was, was die, die was. Ja. Die, die had een keer iets fout gezegd of zo, of hij was in ongeladen geraakt en die was naar de per, per en, toeval, ja, Per toeval, dat kan ook nog, hè? we staan per toeval op de lijst geraakt. Van, uh, ja, dat, dat is ook wel wat. Dat ik zo van. Ik gewoon een raak maar mijn namen erop gooien of iemand had geen, een joke, dat, dat staan dan ook nog. Hè? Van, uh, had iemand een grap gemaakt en hij kon er niet om lachen en dan kom je ook op zijn lijst. Hmm. Ja, ja. Dus, uh, ja, dus. Maar, dus uh, maar, maar die foto is er dus van. Eh, en de originele is er ook nog. Waar, je ziet waar die man er wel op stond. En waar die geretoucheerd was. Zodat die eruit gehaald was. En was iemand die altijd een foto vaak zien je die zie Stalen met die, diezelfde jas. En hij heeft precies diezelfde foto genomen, hè Maar hij ze alleen Stalen zo vervangen door Bill Clinton. En, en die vent die, <tossimus> die eruit gehaald is door die van Jeffrey Epstein. <tossimus> en je in links de linkse foto zie je Bill Clinton naast Jeffrey Epstein. En dan die foto daarnaast is hij eruit gehaald. En ze ja, kwamen de ene na de andere meme-kamer voorbij. Dat is gewoon, ja, mensen vinden het ergens ook hilarisch, gewoon dat het, Ja, het is. Uh, het is, het Bill, is Bill Clinton is Marken Marken Marken in Marken en, en hilarisch tegelijkertijd. Bill Clinton is Mark safe dan uh, Facebook. Ja, Mark safe from Bill Clinton of zo van Clintons. Uh, uh. het. Is, het uh, ja, daar houdt men die op. En ja, mensen vinden toch vinden dit gewoon fascinerend. En die vinden het fascinerender dan. Dan een miljoen doden in het Midden-Oosten. Dat is triest, maar het is, uh, ja. het is wel ja. zo. Het is, als ze naar Obama kijken, dan zien ze gewoon: dan, de meeste mensen krijgen dan gewoon sterretjes in hun ogen van totale vervulling. van, ja, Het is helemaal geweldig, nooit een schandaal gehad. En ja, en, ja en, want die moord, dat maakt ze allemaal geen bars, bars uit. En het, het is wel vaker gebeurd natuurlijk, dat, dat uh, ja. Wat, wat iemand vermoord, dat dat mensen geen, geen bal uitmaakt, maar als die, als die een keer vreemd gaat, dan is dat opeens, dan is de wereld te klein. Ja, dat ja. Is, uh, ja, het is heel raar. Ja, maar op het laatste moment komt Yoshi nog erbij. Ja, goeie avond Johan. Hoi, hoi, Yoshi. Leuk ik dat je erbij komt. Ik kom. zit nog half te eten, hoor. Ik zit nog half te eten. Ja, oh, jullie dus eten wel ken... heel lang, want uh, tot, ja, toen, nee, voordat we met de uitzending begonnen, was je nog aan het eten. Maar dat is echt nee, op zijn service, al... hè? Toen, toen gingen we net eten, inderdaad. Maar dat is er nu pas van gekomen. We hebben dit Het oh, uh... is echt op zijn service van uh, even drie uur uittrekken voor de maaltijd. Nee, we zijn gewoon zo laat als het begonnen, want we hebben eerst gedronken, Johan. Je moet altijd eerst. O, oh, ja. Oh, ja, ja, ja. Ook ja, belangrijk. Je een bodemkieling, hè? Ja, ja, ja. Altijd drinken op een uh, lege maag. Uh, ja. We hebben dit weekend, uh, we, dit weekend is er het uh, Lieberland uh, uh, feest om de, de opening van uh, Lieberland ervoor, om het maar even zo te zeggen. Oeh, het, het is klaar. toch gekomen. Ja, en er zijn nu heel veel mensen in uh, Sombor, waar ik ook ben, uh, onder andere Michael Dupri, die was... Uh,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 Uh, het weer uh, wordt nog een beetje spannend, maar uh, we hopen gewoon op heel veel uh, stralende gezichten, Ja, interessant. Dus uh, dat is dat weiland, zeg maar. Maar dan gaan ze ook wel een beetje pro professionaliseren. Of uh, maar dan komt er echt een landingsbaan. En, uh... Nou, ja. Wat moet ik er nou weer van zeggen, Johan? Want ik ga het nou eerst zelf even bekijken en dan rapporteer ik even terug. Uh, ja, dit nee, is natuurlijk... dus wel echt dus, hè. dus is dus wel eh, niet als een restaurant, ja. uh,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 Dus het is een beetje hectisch en alles om elkaar, maar houd het wel Daar op. hoeft je geen ambtenaar om te kopen, even voor de nee, duidelijkheid. Ja. Nee, dan moet, je, dan moet je alleen ervoor zorgen dat wij de NLG uh, iedereen gaan belasten met de blokbeloning. Daar zit nu uh, bij de NLG 20% belasting op, dus ja, je ziet het hè. met belasting heffen, rent iedereen weg en dan komen ze allebei bij de vrijheid. Uh, uh, ja, nee, cool, uh, leuk. Uh, ja, mooie afsluiting geval voor de uitzending.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 Hou je dan alleen de teter over. En de, nou ja, zo heb je er een aantal. We gaan er volgende week even naar kijken. Ik, ik zal ja. in ieder geval uh, mijn aandacht op vestigen. En dan uh, komen we in ieder geval volgende week op terug. Ik denk dat we ja. de, daar nog wat tegen gaan komen. Ja, uiteraard. Zit dat als de overheid is is nooit goed nieuws. Mm. Mm. En ik, dat, heb nieuws, dat, ik, ik heb nog een okay. nieuws: Nog eentje? Oké. Er is vanuit de EU 2,6 miljoen euro aan de gemeente Heerle gegaan... ...om een cryptomunt voor de stad Heerle op te richten. <lacht> ja, dat <lacht> ja, wist jij nog niet, hè? Nee. Ja, ik heb de naam ook van de betrokken... Kan je me even de link toesturen van dat bericht.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 Op dit moment is de Eagle ongeveer een dubbeltje waard, Johan. Oké, okay, en uh, ja, vorige week was het? stuiver. Nou, nou, we zijn er rustig aan omhoog aan het gaan, maar het bitcoin is nu weer wat gedaald. Dus ik, tenminste, dat hoor ik, dus ik heb eigenlijk nog niet gekeken. Ik zal even nu gewoon voor jou intikken, dan weet je uh, het precies. Ja, alles, alles is een beetje naar beneden gegaan, dat had te maken met, dat uh, had in het begin van de uitzending, iets met rente en zo. Oh joh, kijk hier joh.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 De aandelen, alles is omlaag. Wat was, er niet omhoog... Wat was er trouwens wel omhoog gegaan? Goud en zilver. Ja, goud en zilver, ja. Oh, nou mooi. Ja, oh, ja. Ik ja, wel, ja. Uh, ja. <laughs> crypto guy nou, denk... met zijn gold uh, portefeuille. Ja. Ik, nee, ik denk meer aan alle Nederlanders die nog geen bitcoin hebben. Een goed inkoopmoment, ja. Trouwens zelfs de Spice was omlaag gegaan, hè? Nou, ja, dat is, kan het, hè. Terwijl dat er zoveel ja. betekenis heeft, hè, die man. <laughs> <laughs> Voor de mensen die niet weten wat Spice is, dat is zo'n uh, like-dingetje. Kan je mensen liken op, uh, op social media, stuur je naar Spice toe. Op, op Telegram bijvoorbeeld. En dan kan, je, uh, ja, dan kan je elkaar liken en dat is verhandelbaar. En uh, er, er zitten een paar, aantal beurzen. En ik, ja, ik, ik heb er toevallig... Uh,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 Dus dit, eigenlijk, uh, ik, ik kon er helemaal geen eigen geld in of zo. Je kan het wel doen hoor, maar dat ik de markt, denk ik. <laughs> ja, precies. Ja. Nou, als ik jou een tip mag geven, Johan, iedereen, staat alles ja? in echt heel laag. Het spreekwoord is: sell in May, go away, but remember to come back in september. Dus we hebben nog ja. twee weken.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 Ja, september lijkt me inderdaad ook wel, dat is traditioneel ook eigenlijk. Hè. En, en, ja, de op... Bitcoin-dominant is ook helemaal omhoog gegaan nou, hè. Dus het, is, het is nou bijna 70% Bitcoin-dominant. Ja. Ja, dus je, je vraagt je af, maar, maar, hoe, ja, hoe hoog kan dat gaan? Maar, maar, maar, je maar, nou, maar ja. je en hebt, mensen komen er op de duur wel achter dat Bitcoin een shitcoin is, hè een week geleden was het nog boven de 83% procent die Bitcoin-dominantie... Ja. Is het 83%? Nee, nee dat had ik 83,5%. Ja, zeker weten. Ja. Maar ik, heb geen, ik heb er geen printscreen van gemaakt, maar het was 83,5%. Ik heb er redelijk bijgehouden, maar dat heb ik nooit gezien. Hè? Nee, maar Bitcoin ik vind... heeft... Ik heb 69% als hoogste gezien. Bitcoin heeft inderdaad een hele hoge piek gemaakt. Maar mensen beginnen wel steeds meer achter te komen van uh, ja, de hoge fees. Oh. Maar ik wil het niet.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 Dank voor het deelnemen en uh, ik zou zeggen... Doe de oké.